Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten hebben grote moeite met de nieuwe wet werk en inkomen. In die wet is geregeld dat mensen alleen nog een bijstandsuitkering krijgen als ze geen huisnoten hebben die financieel kunnen bijspringen. Dat leidt tot administratieve rompslomp waarop de gemeenten niet zijn voorbereid. Bovendien duurt het in tientallen gemeenten nog maanden voor het computersysteem is aangepast. De kosten die aan invoering van de nieuwe wet werk en inkomen zijn verbonden komen voor rekening van de gemeente. Op een boerderij in Hengelo in Gelderland zijn twee mensen omgekomen toen ze in de stal werden aangevallen door een dolle stier. De politie zegt dat het de twee eigenaren van het bedrijf zijn. Wat zich precies in de stal heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. De bewoners van 14 kubuswoningen in Helmond mogen hun huis weer in. Het asbest dat donderdag vrijkwam bij de Brandtintheater het speelhuis is opgeruimd. Eén kubuswoning is onbewoonbaar geworden. Van de woningen die vandaag zijn vrijgegeven moet nog wel worden vastgesteld of ze misschien moeten worden aangepast. Andere kubuswoningen bij het Helmondse Theater waren al eerder vrijgegeven. In een ziekenhuis in Engeland is op nieuwjaarsdag de zwaartelegende Bob Anderson overleden. Als stand-in nam hij in twee Star Wars films de gevechten van Darth Vader met zijn lichtzwaard voor zijn rekening. Anderson hoorde als schermer tot de wereldtop. Hij deed twee keer mee aan het WK en één keer aan de Olympische Spelen. Sinds de jaren 50 werkte hij mee aan tientallen films, waaronder kostuumdrama's, piratenfilms, James Bond films en de Lord of the Rings trilogie. Hij was vaak stand-in, maar ook stuntcoördinator. Bob Anderson is 89 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 4 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met af en toe regen en veel wind, vooral langs de kust. In het noordwesten mogelijk storm. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Nu, Golden ZFM. Or oh, shall I say, she won't let me. She shown me her room, isn't it good? Norwegian. She asked me to stay and she told me to sit Hele goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Colden ZFM in het nieuwe jaar, Joop. Goedenavond. Goedenavond, Daan. En luisteraars, uh, allereerst natuurlijk uh, gelukkig nieuwjaar. Beste wensen, maar dat lijkt me niet meer dan logisch. Nee. Ja, de eerste keer weer van het jaar en dus is weer meteen een speciale. Want uh, we hebben een gast, We hebben eigenlijk twee gasten vanavond in de studio. Maar waar het eigenlijk om draait, het is het, uh, het, uh, het lijstje wat uh, Marco Termis, de schrijverdichter van de Sanfordse bodem. Uh, heeft uh, aangevraagd ja, bij ons. En daar heeft hij een x-aantal dingen bij om toe te lichten. Goedenavond, uh, heren. Hartelijk welkom in de studio. Uh, Marco, we, we zijn jou hier tegengekomen twee weken geleden, de laatste uitzending van het uh, afgelopen jaar toen uh, Mick Boskamp hier zat. En daar heb je een tijdje bij staan luisteren. En ik heb meteen gevraagd van zou je dat ook niet willen? En je hebt toen meteen ja gezegd eigenlijk. Nou, zo is het niet gegaan, hoor. <laughs> <laughs> Jawel, dames en heren, goedenavond. Uh, ja, daar zeg ik natuurlijk graag ja tegen. Ik uh, ben zelf ook een groot muziekliefhebber uh, en uh, ja specialist als Mick Boskamp. En dat is natuurlijk een genot om daarna te luisteren. Jazeker, vooral Alle informatie die hij er ook nog bij heeft uh, vermeld. Um, ik had het er al over. Je bent uh, schrijver, dichter of dichter-schrijver. Ik ben uh, mens. <laughs> Buitenlandse schrijver. Ja, uh, yes, je bent, je noemt ja. jezelf schrijver. Oké. Okay. Ja. Um, de vierde. Uh, roman moet ik zeggen. Ja. Je staat op stapel. Ja. Heel snel naar je, naar je vorige eigenlijk. Ja, dat klopt. Um, maar Wil je daar iets van vertellen? Oh, daar wil ik best wel wat van vertellen. De, de, titel is, de werktitel is Leven op liefde en dood. En uh, ja, heel kort door de bocht gaat het eigenlijk uh, over de dingen die ik niet begrijp. Uh, bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Waarom mensen die in God geloven of in Allah dat ze elkaar de schedel inslaan, Daar komt het in het kort op neer. Goed, we wachten met spanning af, want het zal wel niet zo gek lang meer duren voordat je uitkomt, neem ik aan. Nou, dat is iets wat de uitgeverij bepaalt. Ja, ja, ja. Uh, er zal nog een flink aantal maanden geredigeerd moeten worden. Ja, het is dus niet zo dat ze een, een uitgever zegt, nou, produceren, produceren, want we willen ze snel mogelijk weer een nieuwe van je hebben. Nee, ze, okay. ze dicteren eigenlijk helemaal niets. Okay. Er is maar één, uh, één slaafverdrijver... Uh, ...die Marco kan sturen en dat is hij zelf. Dat is Marco te ja. Goed, we begonnen met uh, Norwegian Wood... Uh, ...met als subtitel This Bird Has Sloan van de Beatles. Ja. Vertel, wat, wat heb je daarmee? Nou, ten eerste ben ik opgegroeid met de Beatles. Ik kom uit een huishouden... ...waarin de Beatles zeer prominent aanwezig waren. En uh, textueel. En zijn de jongens natuurlijk... ...waren al op heel erg jonge leeftijd fantastisch... Als je al naar zo'n nummer luistert als Norwegian Wood. Wat dan eigenlijk heel erg in een, gemakkelijk in het oor liggend uh, nummer is. Dat zit uh, zo textueel, zo fantastisch ja. in elkaar. Met woordspelingen, met, uh, met gevoelsdiepte. De jongens die wisten gewoon wat het inhield om uh, te, te schrijven en te zingen over liefde. En die diepte krijg je natuurlijk pas later. Uh, dus nu ik zelf uh, maar voor middelbare leeftijd ben. Ik wist het niet toen ik 16, 17 jaar was. Nee. Hè? Maar dan is het dat je denkt van goh, het pakt me. Ja, ja, ja. En eigenlijk pas later, als je het goed tot je door laat dringen. En je hebt zelf het een en ander meegemaakt. Dan merk je eigenlijk pas hoeveel de jongens op jonge leeftijd, hoe goed ze eigenlijk ja, waren. Ja, ja, ja, ja. Daar komt natuurlijk dan ook bij. Uh, Norwegian Boot is een uh, titel van een roman van... Uh, een van mijn favoriete schrijvers, Haruki Murakami. En, het is niet echt een bekend nummer geworden. Het is geen tophit geweest. Nee, maar dat. Maar het is wel vreselijk mooi. Het is schitterend. Ja, goed. We gaan nu naar een serietje van drie. We beginnen dan met Elton John, Rocketman. Ja, dan? ja. Nou, dat ben ik zelf. <laughs> <laughs> ik ben de andere Kuiper die zal het, voor het nooit verlaten. <laughs> Oké. Okay. Daarna uh, Santana, met uh, Samba Party, grote hit van uh, ja. Carlos en zijn vrienden. Ja. Ja, nou dat zijn uh, voornamelijk romantische gevoelens die ik bij dat nummer heb. En dan uh, The Only Live in in New York. Een prachtig nummer van het album uh, van uh, Simon Garfunkel Bridge Over Troubled Water. Ja, hun vijfde studioalbum, album, hun laatste. Ja. En uh, als ik me niet vergis was dit track nummer 8. acht. Dit zou en, goed kunnen. Uh, ja, en dit gaat over, het was eigenlijk de, de B-kant van uh, Cecilia. De A-kant, ja, Cecilia ja, ja, ja. B-kant. Uh, het geeft haar enorm mooi weer wat uh, Simon als vriendschap uh, voelde ja. voor uh, Garfunkel die op dat moment een filmopname had, Catch 22, met Joseph Heller. Oké, okay. laat ze me horen dan. packed my bags last night, we Zero hour, 9am. And I'm gonna be high as a kite by then. kids In fact, it's cold as hell And there's no one door Marco Temis, geboren getogen en uh, hij zit tegenover mij. We gaan naar de volgende de nummers kijken, Marco. We gaan eerst beginnen zo meteen met Harry Nielsen. Ja. Everybody talking. Komt uit de film. Ja. Midnight Cowboy. Ja, schitterend. Red uh, Natuurlijk prachtig. Een cultfilm, eigenlijk, hè? Ja, de enige X-rated movie, Triple X, uh, ja. die ooit een uh, Oscar gewonnen heeft. Ja. Ja. Ja. <laughs> dus, uh, je ziet uh, aan alle kanten, ben ik gedekt, wat dat betreft. <laughs> ja. En uh, hoofdrol uh, John Voigt, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. De vader van. En ja, Jane. Ja, de vader van Angelina ja. Jolie. En uh, Angelina Jolie. Uh, die lijkt enigszins op mijn x vrouw. Daar komen we straks over te praten. <laughs> <laughs> Oké, okay, um, Beatles hebben we gehad. We gaan ook nog de Stones draaien. Time for No One. Een heel onbekend nummer. Ja. Maar ook weer een beetje een bellatachtig nummer eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Uh, ik ben iemand die... Eigenlijk de hele dag zit na te denken over van alles en nog wat. Nu ben ik ook wel iemand die heel erg van rockmuziek houdt. Maar als ik echt aan het werk ben. Als ik dingen moet uitdenken denken, of ik moet schrijven. Dan kan ik uh, geen, niet te veel uh, lawaai aan mijn hoofd hebben. Dus ja, dan zet ik easy listing op. Ja, ja. Uh, ballads. Uh, vaak klassieke muziek trouwens. En uh, ja, niks mis mee? Nee, daar is zeker niks meer. Ja, we kunnen ook een uur vullen met... Uh, met drie, oh, met, drie met drie of vier nummers. Ja eentje ook nog eens moet <laughs> Even de bagla open ja, ja. Of Ravel. Dan uh, als uh, laatste van de Bokje van 3 uh, gaan we naar, uh, eigenlijk voor mij, naar het begin van de muziek. En dat is 69 geweest tijdens het Woodstock Festival, kwam ik in aanraking met Crossroads en Nash. Later is jong erbij gekomen. Dan gaan we een nummer van draaien. Sweet Judy Blue Eyes. Is een live nummer, wat ja. ik uit heb gezocht. Het duurt ook erg lang. Dan moet u weten dat al vast 9 minuten. Niks aan de hand met uw radio. We gaan het gewoon <lacht> helemaal draaien. Dans Marco. Ja. Nou ja, je zegt het al, woedstok. Ja. Uh, we schelen niet zoveel qua leeftijd. Hè? Dus, uh, ik ben in de zwart Frank. Ja, nou ja, goed. Uh, in, in, die, in die sfeer ben ja. ik dus ook opgegroeid. Ja. We hadden, achter het huis hadden wij een, een tuinhuis. Dat heette de Mahal. <laughs> uh, dus de, aan de hand van de Taj Mahal. Ja, ja. Mijn moeder gaf overal een naam aan. Zelfs aan mij. <laughs> en ja, daar hoorde Woodstock uh, hoorde daarbij. Ja. En uh, voor mij is Woodstock is echt uh, Crosby Stills, Nash en Young. Ja, zeker, zeker. Goed tuin. We gaan ze laten horen. Harry Nielsen, Rolling Stones en Crosby Stills, Nash en Young. Still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going while the sun keeps shining. like a stone Everybody Till they're passing his. I just gotta say that you people <laughs> have gotta be the strongest bunch of people I ever saw. <laughs> three days and three days. We just love you. We just love you. Right Tell them who we are. <laughs> They don't know if you're just saying. Hello, oh. Test 49, 65. Hi. Gentlemen, please welcome with us Crosby, Stills, Nash, and Young. It's getting to the point. Bottom end on the guitar, hey, remember. remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. and for always, I am yours, you are mine. My... the key to your heart yes and I love you I am yours you are mine you are what you are you make it hard oh. like I ja en het scheelt een hoop praten he, ja, ook dat nog, he. <laughs> ja, ja, is echt fantastisch schitterend krachtige close ja, harmony ja, ja. En, ja, en ja, en ja die, die ja. hele sfeer van die, van die groep het, het ja zo... maar ook de, die er ernaar zijn gekomen en die vooraf zijn gegaan aan deze groep is allemaal geweldig ja we gaan ook oh, mijn bril ja, ja, nee. nou niet op Dan kan ik daar het lezen uh, kayak ja, ja, voorlopig kajak. de enige die uit uiterst. Wordt. We gaan het zo meteen op een Nederlandse uh, uh, productie draaien. Ja. Kajak? En, uh, nou, vertel maar. Nou ja, uh, kajak is natuurlijk het, uh, uh, het metafoor voor het huwelijksbootje wat gezonken is. <laughs> met name je moet roeien met de riemen die je Met name dit nummer natuurlijk. Ja, uiteraard. Ruthless Queen. Ja, ja. Ja, zij was de koningin van maart Ja. En, Goed. Ja, nou dat maakt verder ja, niet uit. Ik ja. schaam me daar ook verder niet voor. Ik Hoeft heb er niet. veel van geleerd. Ja. En, uh, ja, je zal maar veel van iemand houden. En het leren loslaten is natuurlijk een dus het uh, al, Alex, music, wat er is. Ja. Ja. Daarna gaan we naar de Beach Boys. Omdat je zelf Beach Boys jaren bent geweest. Nou, dat uh, sowieso. Hè. Ik ben uh, son of a beach. <laughs> <laughs> son of a beach. <laughs> ja. Nee, natuurlijk Beach Boys. Uh, prachtige, uh, prachtige close harmony. Ja. Uh, schitterend geproduceerd, uh, briljante nummers. Uh, van Dijk, Van Dijk Park, die uh, tekstschrijver. We gaan uh, dan voor u draaien, God Only Knows. En dan uh, Jacques Brel, je vroeg een nummer wat ik niet kon vinden. Heel raar, dat gebeurt niet zo gek vaak. Nou, Jacques Brel is dat. <laughs> maar uh, we hebben meegenomen nummer Kietsepa, ja. een heel bekend nummer natuurlijk. Mm -hmm. een van, uh, ja, ik hou niet zoveel van Frans muziek, maar Jacques Brel. Ja meneer, dat is nou, goed. Ja. Voor jou is dat dan een, uh, nou ja, laat maar zeggen een Belg. Een Belg, ja. ja. <laughs> goed. Ruth's Queen, God only knows en Nummiki achter elkaar voor u. Ik let op. Dan. <laughs>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 Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas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 paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de plaie qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir, ne s'épouse-t-il pas, pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.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 En onder de Ja, ja, ja. Het klokje van de gehoorzaamheid weer Marco. je Dankjewel voor jouw lijstje. Ik vond het heel interessant. We hebben bijna alles kunnen draaien. Wat we niet hebben uh, kunnen draaien, dat is eigenlijk Chicago ja Nou, jongens, nou dat is, hoorden we nog wel een keer. He? Ja, ja nou, volgende keer bij het volgende boek. Ja, nou goed, graag. <laughs> <laughs> het is uh, we gaan de zo uit met, uh, met uh, nog een nummer waar jij bepaalde uh, herinneringen aan hebt. Die zullen we niet voor de microfoon halen. Ja. Maar uh, jij hebt een hele tijd, uh, iedere avond, uh, dit nummer uh, beluisterd. Ja. Het was een herkenningsmelodie van uh, Met het Ook op morgen. Klopt. Boetenachtvrienden van Reinhard Meij. Um, heb je nog meer met Mai? Want die heeft ook nog hele mooie Nederlandstalige nummers gemaakt. Nou, eigenlijk niet. Nee, nee dit Het is is echt spe specifiek dit nummer. Nee, want dan zou ik eerder uh, Herbert Greunemeyer uh, als oh, Duitse okay. artiest uh, nemen. Daar heb ik echt uh, veel mee met Greunemeyer. Ja, okay. Maar uh, ja, dit specifieke nummer, dat... Uh, het doet me herinneren aan, uh, aan, die screen, okay. aan die tijd. Goed, het is zover. We gaan nog even naar het draaien En dan luisteren we het over twee weken. En dan hoop ik weer voor u een hele interessante gast bij ons te hebben. Graag gedaan, Marco, Michael. Bedankt. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.